Waterbal, met het -journaal. De stembureaus voor de Iraanse president kan waarschijnlijk tot middernacht lokale tijd worden gestemd, omdat er lange wachtrijen staan. Zo'n 56 miljoen kiezers kunnen hun stem uitbrengen op de huidige relatief gematigde president Rouhani, de conservatieve geestelijke Raisi en een aantal kandidaten die minder kans maken om te winnen. Als geen van de kandidaten meer dan 50% van de stemmen haalt, komt er een tweede ronde van de Iraanse presidentsverkiezingen. De Braziliaanse president Temer wordt verdacht van corruptie en belemmering van de rechtsgang, heeft de hoogste openbare aanklager van het land bekendgemaakt. Temer ligt onder vuur vanwege geheime geluidsopname, waarin hij lijkt in te stemmen met het betalen van zwijggeld aan een corrupte politicus. Gisteren gaf het Braziliaanse Hoge Rechtshof al groen licht voor een onderzoek. President Temer zelf is niet van plan op te stappen en ontkent dat hij iets te verbergen heeft. Een Amerikaanse rechter heeft een zus en vijf hoofdbroers en zussen van Prince als zijn wettige erfgenamen erkend. Ze hebben daarvoor een DNA-test gedaan. De superster overleed in april vorig jaar als gevolg van een overdosis pijnstillers. Tientallen mensen eisten na zijn dood een deel van zijn erfenis op. Het vermogen van de muzikant wordt op ongeveer 200 miljoen dollar geschat. De grootste fietsenstalling ter wereld bij Utrecht Centraal gaat in augustus deels open. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt bij een rondleiding voor journalisten. Vanaf de schoolvakantie kunnen er 7500 fietsen in de stalling terecht. En als het gebouw van drie verdiepingen volgend jaar helemaal klaar is, dan is er plek voor 12.500 fietsen. Het weer nog. In de loop van de avond wordt het overal droog. De temperatuur daalt vannacht naar 6 tot 9 graden. In het weekend meer zon, maar morgen nog wel kans op een bui. Het wordt morgen en zondag 16 tot 20 graden. Maandag wordt het nog iets warmer. Dit was de Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu. Zie het. When you're on Je bent ingeschakeld bij CFM Zandvoort. Ja, dat kan maar één ding betekenen. Twee uur lang de bende van ellende hier op CFM Zandvoort. Zie je het in de house? Twee uur lang de hete dance tracks van dit moment. En ja, we lopen wel eens een klein stukje vooruit. Maar ik geloof niet dat je dat heel erg gaat vinden. Ja, twee uur lang zie je het op deze frequentie. Of misschien zie je lekker op het wereldwijde web mee te luisteren. Of weet, kijk je mee in de studio. Altijd gezellig. En natuurlijk ook digitaal via Ziggo. Where else? Hey ja, we openen deze avond uh, See It met Javi Reina en El Ritmo de Verdad. En daarna hoorde je Sonique en Crazy Beats met Once Again. En jij herkende de sample wel, hè? Return of the Mac. Oh, wat een klassieker is dat. Ja, hier bij See It maken we gewoon de klassiekers. Twee uur lang, met zometeen de tweede uur. Jawel, vanaf elf uur is hij er weer echt. The one and only. Of nee, tien uur. keuken. Die tijd gaat wel snel met die zomertijd. Vanaf tien uur is hij er gewoon. The one and only DJ Dion Sidney. Een uur lang in de mix. En als ik zeg, hij heeft een tas vol met platen. Nou, geloof me. Dat is nog uh, zachtjes uitgedrukt. Hij denkt, Max Verstappen is hier dit weekend. Dus ja, ik moet even flink uitpakken. Hij heeft gewoon een paar geheugen volgepropt met de allerlaatste tracks. En die gaat hij mooi verwerken in een uh, daverende mix. Dus misschien, uh, ja, als uh, Max uh, in zijn uh, bolide zit... Uh, kan hij hem nog eventjes terugluisteren en worden een paar uh, ronderecords verbroken. En over ronde records, uh, nou, we gaan vanavond knallen. Oh, heeft u al gehoord? Armin van Buren, wat was hij goed, hè? Ja, ik heb een paar stukken van het concert gezien. Uh, Koningsdag was het ook een daverende set... En één plaat. Oh, ja, die wil ik jullie niet onthouden. Hij gaat straks lekker door de eten knallen. Maar ik heb ook nog een paar hete nieuwtjes uh, binnengekomen. Ja, er is een uh, nieuwe feesttent op Ibiza, ja. Club, kunnen we het beter noemen. Wie wat waar en waar je gezien moet worden, dat hoor je straks natuurlijk. Ja, we, wat kwamen we nog meer tegen? Natuurlijk de charts. De charts zijn weer helemaal fris en fruitig, dus daar gaan we eventjes in uh, vooruitblikken. En dan de nieuwe Bingo Players. Ja, die willen jullie gewoon niet onthouden. Die nieuwe plaat van de Bingo Players heet TIK TAK. En geloof me, hij staat al wel op de buschart, op die felbegeerde eerste positie. Nou, wij zien het, staat die rood gloeiend te branden onder mijn knop, dus we gaan hem nu draa draaien. Dit. Het zijn bingo players. Dit is see it. Trek je dansschoenen maar aan. Schuift die stoelen aan de kant. Wat zal voor het grootste dansstoor. Hij is geopend. En zit je nou niet in die Red Bull bolide. Let dan eventjes op als je het gaspedaal intrapt met deze plaats. Want oh, hij gaat hard. Oh, Mr. Belton Wessel. Ja, en cool Times, dat zullen we zeker hebben, hoor. Oh, het komende uur. Een uur lang. Non-stop in de mix. DJ Dion Sydney En natuurlijk het hele weekend. Formule 1. Max Verstappen hier op het circuitpark Zandvoort. Feest in het dorp. Feest op het Battlesplein. Ja, ik hoorde de naam Dave vangen, Ja, misschien niet dat dat uh, direct op mijn bucketlist staat. Maar evengoed, een feestje is een feestje, dus... We pakken vanavond gewoon uit. En het komend weekend pakken we gewoon even lekker door. En ja, heb je je koffers al gepakt? Nee? Oeh, nou ja. Ik zou toch maar een ticket gaan kopen naar Ibiza. Want ja, begin dit jaar kwam er een grote aankondiging. Een nieuwe club zou openen in de voormalige space. Deze legendarische locatie is het thuis geweest voor ontelbare vette feesten. En de nieuwe host van de locatie, High Ibiza, gaat zorgen... ...voor prachtige herinneringen. Voor velen was het een doodzonde dat Space moest sluiten. Maar al snel werd bekend dat de eigenaar van Ushuaia de locatie hadden gekocht... ...en dat betekent dat het top -notch gaat worden. De hele zomer zal de club open zijn en volgens de allereerste persberichten... ...dat naar buiten kwam staat de club voor. The highest Standards of Music and Entertainment. Bringing world-class music experience to a club designed with a dancer in mind... En ja, dat klinkt ons als, als muziek in de oren. Ja, en uiteraard moet zo'n club op een mooie manier geopend worden. En zoals iedere desliefhebber weet, zijn openingsparty iets. Waar ze goed in zijn op Ibiza. En jaarlijks wordt het seizoen geopend met de dikste feesten: de grootste line-ups en vetste shows. Dus pak je koffers maar vast in, want dit jaar gaat hij Ibiza open. En dus zal de opening van de club en het seizoen gevierd worden. De locatie heeft in het verleden vele grote namen uit de muziekindustrie ontvangen. Ja, op het eiland en dus ook bij Ibiza. kijken ze naar de toekomst... en dus zullen ze op zondag 28 mei enkele van de grootste sterren uit de ingevlogen worden... om een openingsparty te verzorgen die je nooit meer zal vergeten. Ibiza heeft flink uitgepakt met de samenstelling van de line-up. Zo hebben ze de eerste aangekondigde resident op de line-up geplaatst. Black Coffee. Deze Deep House held gaat naast de opening ook de rest van de zomer draaien in de club. Verder staat Luciano ook op de affiche. Hij is een van de vormers van, van het moderne Ibiza. Ja, Nederland is uiteraard ook vertegenwoordigd op de line-up. Hoe kan het ook anders? Joris Voorn zal tijdens de eerste Heil Ibiza-nacht achter de dek schrijven. Dus eventjes een line-up. Black Coffee, Luciano, Apolinia. Met een extended set, Andrea Olivia. Back-to-back -back met Dave Squillens. en Bas Ebelini. Jabali en Joris Form. En een Kools DJ set Matthias Tansman en Nick van Julie. Ja, dat zijn toch geen kleine jongens, hè? En inmiddels begint de High Ibiza zomer vorm te krijgen. Met deze openingsparty die is aangekondigd. En natuurlijk, de is een residentie van Black Coffee. Lijkt het erop dat het niet alleen IDM wordt, maar dat ook Underground aandacht krijgt. Het zal weliswaar in evenwicht blijven, want inmiddels is ook de nummer 1 van de wereld aangekondigd als resident. Martin Kerrix zal naast Ushuaia ook Hai Ibiza op zijn grondvesten laten schudden. Hai Ibiza heeft als doel de hoogste standaard te zijn in de muziek en entertainment. En alles in de club gaat kloppen volgens de organisatie. De vetste namen zullen in de club verschijnen, waaronder de grote IDM namen Maar dus ook underground met het oprichten van de club. Heeft de organisatie als doel om ervoor te zorgen dat het eiland voor altijd de party capital of the world zal blijven. Ja, dat wordt dus een ticket Ibiza boeken deze zomer. En gelijk maar kaartjes aanschaffen, want oh, dit is toch wel vet. Ja, zullen we eventjes gaan bouncen? Ja, dat lijkt me een goed plan. En dat gaan we doen. Up and down met Retro Vision. Straks meer nieuwtjes. En natuurlijk de charts, maar nu eerst. Lekker up and down. Jouw 106,9. En natuurlijk, ook bij Stiggo. Lekker digitaal. Het kan hier allemaal. Jouw ziet it Zandvoort's grootste Dansvloer. giving you bedroom eyes and I gotta with you. Music sounds better with you En nou ja, als je zo'n verdere krant neemt met Metrum. En je gaat hier gewoon een lekkere mashup van maken Zoals uh, Samuele, Sartini en Mattia Mafie hebben gedaan Dan krijg je dit monster Oftewel Mattrum sounds better with you En ja, wij zijn hier gek op uh, mashups, bootlegs hier Mits ze natuurlijk goed gemaakt zijn, bij je Ik denk dat dit toch echt wel een uh, pareltje is ja, en ik heb jullie gewaarschuwd, we gaan vanavond knallen, we gaan vanavond vlammen. En ja, daar kunnen we maar één man voor uitnodigen. Wat dacht je van Armin van Buren? Samen met Human Resort. Dominator. En als je speakers er niet aan kunnen... dan heb je pech. Nu, Dominator. Allemaal ledjes in het rood. En mensen die zeggen... Oh, mijn speakers konden het niet aan. Maar wat is hier lekker, hoor. Armin van Buren versus Human Resource. En Dominator. Ja, misschien heeft je hem gezien tijdens King's Day. Wat ging hier los? En wat was hij, zet vet. Ja, daar komen we toch weer aan bij Amsterdam Dance Event. Het duurt nog eventjes. We hebben hier nog de zomer. Maar ja, het Amsterdam Dance Event heeft tijdens haar 22e editie een nieuwe thuisbasis. Dit jaar wordt na 16 jaar in Felix Merites te hebben gezeten... het Dela La Mar Theater, de nieuwe centrale plek van Amsterdam Dance Event. Dit maakte de organisatie Buma vandaag bekend. Ja, vanwege renovaties op de oude locatie... moest Amsterdam Dance Event dit jaar noodgedwongen op een andere plek gaan zitten... Directeur Richard Selma laat weten... We are excited and optimistic about the new conferencing and networking possibility... that the new Delamar Theater offers. And we're confident that De Delafate will find it spectacular and inspiring space. Amsterdam Dance Event vindt dit jaar plaats op 18 tot en met 22 oktober 2017. Dus je kunt het vast in je agenda zetten... Er zullen meer dan meer dan 2200 artiesten optreden... verdeeld over meer dan 450 events. En ja, wil je alvast meer informatie... dan ga je natuurlijk naar de website van Amsterdam Dance Event. En ja, dit is gewoon supervet. Want Chesto en Calvin Harris... die komen onder andere tijdens Dance Event in de Dome. Dat is alvast bekendgemaakt. Dus iets om in de, ja, vast in de spaarpot te doen... Dat je daar straks ook een leuk feestje daar kunt maken. En over een leuk feestje gesproken. Hij is hier zometeen na die klok van 10 uur. The one and only DJ Dion Sydney, Een uur lang keihard in de mix. En dan hebben we zometeen nog eventjes een blik in de charts. Wat is hot, wat is not? Wat zijn de zakkers, wat zijn de stijgers? We gaan er eventjes pijlsnel doorheen. Maar nu eerst, deze plaat een echte Ibiza knaller. Jesse Rose en Evan Stringer met pressure. Natuurlijk hier bij jouw CFM's antwoord: zie je het in de house. 6.9. ZFM. Oh, wat word je daar een partijtje vrolijk van. De nieuwe Flamingo. En dat is wel Felicity en Thomas Vielman met Need You Tonight. En als we iemand vanavond nodig hebben, dan is het niemand minder dan de one and only DJ Dion Sidney. Goedenavond Dennis. Hallo, hallo. Microfoon 2, dat is toch wat makkelijker. Ja. Zo, kijk, luid en duidelijk hier je op je, de ether. Hey, Beter heb je er weer zin in? de ether. In? Heb je er weer zin in? Jazeker. Ik hoorde dat je heel veel nieuwe plaat hebt. Ja, dat klopt. Maar daar, daar, daar wil ik eigenlijk niks van weten. Die ga je straks maar lekker draaien. We gaan nu gewoon lekker naar de charts. We gaan even, lekker, even, char even, even. Even de charts. En we pakken de gewone charts erbij. En op nummer 10 vinden we deze week niemand minder dan Chesto en Seven met. Boom. Lekker nummer. Of is het Boom? Boom. Dat, hij denkt, gewoon, het, uh, dat hij denkt, ik doe even gewoon Brr. grappig. Boom. Het, het handsteuwen. Boom. Boom. jongen Jongen. Lekker nummer. Maar is dit nou de remix? Ja, nee, dat is toch origineel. Poel maar door. Even wat sneller? Even iets sneller. Doe hem maar even door. Deentje. Kijk en en nou even rappen? Nee, eerst een explosie. Hè? Bring Greenhead ass bad, like a boom, boom, boom, boom. Ja, lekker plaat, Dennis. Ja. Jammer dat hij op nummer 10 staat. Maar, Komt ja, door. hoe kan het ook anders als dat hij binnen is gekomen? Op nummer 9, Robert Maals Helaas mee, niet meer onder ons. Nee. In zijn plaat, Children. Children. Ja, Vor wie kent hem niet? Vorige, vorige week, hè? Ja. Dat op uh, veel te jonge leeftijd. Ja. En ja, deze mooie plaat. Ja, hij blijft het nog altijd leuk doen. Blijft altijd in ons uh, geheugen gegraveerd. Hij is opnieuw uh, uh, gemasterd. En ja, dat hoor je toch wel. Op uh, Smilex Records. Dus dan hebben de erven ervan ook nog wat eraan. Misschien, we... Misschien dat hij in uh, deze Seated Sessions voorbij komt. Ja, of uh, wie weet is het tijd uh, voor een uh, Dion Sydney uh, make-up, mash-up, uh, bootlekken. Uh, idee. Gewoon omdat het kan. Maar ah. op de nummer 8 vinden we... De first time van Bontan op Hot Creations. Lekker een beetje diep. Grooving. En als we dit zo op de achtergrond hebben, Dennis, wat verwacht jij uh, morgen dat uh, Dave Rolving uh, gaat draaien? Ik denk heel erg uh, urban muziek. Ja, is hij van de urban? Ja, een beetje dat broederliefde en uh, Jonaf Fraser en ik, ik denk misschien wat Latin House... maar echt een beetje dat. Ja. Laat beetje dat standaard, maar dus. standaard clubmuziek gewoon. Laat maar. Ja, precies. Een beetje voor die. Voor die uh, als, je, als je de, a, als je a, als je de, de smaak van zijn vader kent. Ben je 18 plus. En dan terugkomend we tot de charts op nummer 7. Rampa, Ocean awesome Late en de Pasta Boys. Deep Music. Op Rebirth rampapapa. Altijd lekker een trommeltje erin hoor. Allemaal trommels. Trommels, trommels en nog eens trommels. Ket ik op, kett op zou in een uh... Ik wou zeggen. Ik vind je het wel leuk. Ja? Ja. pomp. Pom, pom, pom. Hey, je draait hem ook vrij lang, dus die zit, uh, die zit wel goed. Ja, ik, ik, ik word er gewoon vrolijk van. Ik, ik krijg ze in een, uh, in een dansje. Oké, okay, nou. Ga je lekker met Dave Roep, ik dansen? Nee, die draait Urban, uh, zeg je net. Dus laat uh, maar. Ja, laatbaar. denk ik hoor. Ja, denk ik. Als hij net zo zinkt als zijn vader. <laughs> ja. en, en de kleding ja. Hé, hey, maar dan uh, nummer 6: Out of time van Sasha en Policia met op het label Compact. Vind ik ook leuk. Nou, allemaal ja, allemaal leuk. Ja, het, zit, het, zit, het begint goed gewoon eventjes. Eventjes een uh, frisse chart, uh, dat doet het altijd goed. Ja, nou, allemaal nieuwe shit. Maar ik blijft niet zo lang hangen erbij, want we gaan door naar de nummer 5. Dan vinden we Halcyon met Di Montero op Dynamic. Ook vet. Allemaal vetjes vandaag. Ja, ja, ja, dat is gewoon goed. Maar ja, we zitten een beetje krap in de tijd. Dus we gaan gauw door naar de nummer 4. Met en door: Patrice Baumel met klut. Dus als je allergisch bent voor gluten. Niet luisteren. Even de mond dicht houden. Ik ja, vroeg me altijd al wat gluteswaar. Ja, ja, dat was een hele grote. Van deze flauwe plaat gaan we door naar Dennis Cruz met Matt. 63 violent crimes. As if that's the way it's to of stereo productions. Als ik het zou horen, dan kunnen we, denk ik, uh, een aantal platen uit deze top 10 schrappen. En uh, de rest doorschuiven. Ja, of is dat meer mijn smaak uh? Op nummer 2 vinden we Taratula. 7-year-inch reward van Pleasurecraft. Dikke techno-jongen. Dit is wel vet. Stel je eens voor als je dit hoort. In een grote arena. Dat is... Uh... Ja, zou Armin van Buren dit ook uh, draaien? Nee, die was echt... Uh, lekker 138 bpm... Uh... Trend. Dat kan ook natuurlijk. Maar dan de nummer 1 deze week: Camel Fat met hanging out with Charlie. Charlie is a hell of a drug. En and, and, and they like het. <laughs> ja, sorry Dennis, ik vind het uh, niet een uh, nummer 1 uh, plaats. Nee, nee. nee. Jammer, jammer. Ik vraag me ook af en toe af waar, die... waar het vandaan komt. Nou, waar die top 10 op gebaseerd is. is, is het nou echt zoveel van verkocht? Of is er op gestemd? Of... Ik, ik weet het niet, Dennis. Uh... Ik heb daar echt mijn twijfels over. Hé, hey, waar ik ook mijn twijfels over heb... is ja, de afsluiterplaat van het eerste uur. Ik heb hier nog een hele nieuwe uit Italië... van de Cube Guys. Hij hey. is nog niet uit. Hij komt voorlopig ook nog niet uit. Zullen we die dan maar gewoon doen? Ja, gewoon doe gewoon even. Cabri Venus met La Vela in de Cube Guys remix. Lekker zomers. Tot aan het nieuws en weer en verkeer van 10 uur. En daarna, jawel. Hij staat te popelen. Hij staat te trappelen. In zijn Max Verstappen shirt. Zijn Max Verstappen short. Zijn Max Verstappen cap. En een Jumbo vlag in de hand. Helemaal klaar voor het Jumbo-weekend. De Jumbo-familiedagen. Hij heeft er zin in. Wij hebben er hier zin in. Jouw CFM-standswoord. Zie het in de hout. Straks. DJ Dion Sydney.